Dat we doorgaan dat we dit de de dat Dames en heren, misschien een toch een beperkte opkomst vanavond vanwege Sint Maarten. We hebben al een paar kinderen aan de deur gehad die, uh, geloof ik, koekjes uh, gekregen hebben. Uh, maar uh, we zijn een beetje verwend de laatste tijd dat we echt dan helemaal, uh, ja, dat hij zo helemaal vol zat. Maar uh, we zijn natuurlijk toch heel erg blij dat u allemaal gekomen bent. Want Ellie uh, Nooje, onze uh, auteur en spreekster van vanavond, is een... Uh, uh, zeer ervaren en uh, ja, gerenommeerd spreekster. Uh, mijn naam is Dorie de Zelle en ik ben vanavond uw gastvrouw. In de afgelopen negen weken uh, heeft het online programma Mysterie van Tao gedraaid. Iedere week kregen de deelnemers aan dit programma enkele versen uit de Tao Te Ching en een beschouwing op deze versen in een e-mail thuisgestuurd. En 1550 mensen ontvingen deze e-mails. En wij zijn natuurlijk toch wel nieuwsgierig of vanuit die groep van 1550 mensen, hier vanavond mensen aanwezig zijn die mee hebben gedaan aan het programma Mysterie van Taal, of dat dit gewoon weer een hele nieuwe groep is. Dus ik zou eens willen vragen of u uw hand op wilt steken als u vanuit dat online programma gekomen bent. Ja, dankjewel. Toch een beetje half-half. Het programma Mysterie van Tao was ons vierde online programma... en werd georganiseerd of wordt georganiseerd door Pentagram Boekwinkel. Eerdere programma's waren Spirituele Kerst, Spirituele Pasen en Spirituele Pinksteren. En deze programma's zullen, zullen in de voor ons liggende periodes... met Kerst, Pasen en Pinksteren ook weer um, ja, verstuurd gaan worden... Um, dus op het moment dat u daar interesse voor hebt, dan kunt u dat natuurlijk altijd kenbaar maken. Van het eerste online programma Spirituele Kerst is afgelopen week op vele verzoek een boek met alle teksten uitgekomen. Het is een prachtig boekje geworden en we hebben het een aantrekkelijke prijs meegegeven van 14,50 euro. Maar het is wel eigenlijk heel leuk, want toen wij dit programma opzetten, hadden we niet het idee dat wij een boek zouden gaan maken. Want er wordt toch wel eigenlijk heel erg veel de nadruk op opgelegd dat de hele wereld zich tegenwoordig op het internet afspeelt. En daarom is het des te leuker dat eigenlijk het nu andersom is gegaan. Dat eerst online dat programma gemaakt is. En dat nu het in boekvorm verschenen is. Um, wij willen u ook nog even laten zien dat uh, wij een uh, tijdschrift hebben. Tijdschrift Pentagram. Zelfde naam als de boekwinkel. En dat is sinds uh, twee maanden geleden geheel vernieuwd. In het verleden gaven we dat uh, zes keer per jaar uit. We zijn nu naar een uh, uitgave van vier keer per jaar. En dit is het eerste nieuw verschenen nummer met als titel Op zoek naar levensstranden voor de ziel. En eind december zal het volgende pentagram verschijnen. En dan, ja... Het is toch, ik zei al tegen Ellie... ...ja, ik ga even een beetje een, een reclamespot uh, stukje houden. Want er gebeurt in dat najaar altijd ongelooflijk veel. Net is dat online programma afgerond. En we hebben nu net een hele nieuwe catalogus uitgebracht. Vandaag of gisteren van de binder teruggekomen. Een catalogus met 135 titels... Uh, Geselecteerd door Pentagram Boekwinkel, net daarachter de idee van God, Kosmos, Mens. En in de catalogus vindt u de belangrijke categorieën die u eigenlijk ook in de winkel vindt. En ook daar geldt natuurlijk, als u die catalogus zou willen ontvangen, dan uh, wij maken die twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar. En ja, dan zou u uw naam, adres en woonplaats kunnen achterlaten. Tot slot willen wij u nog op de hoogte brengen van het feit dat het boek van Ellie Nooyen, waar deze avond ook op gebaseerd is, Hart voor Tarot, door alle activiteiten die Ellie de afgelopen maanden heeft ontplooit, bijna uitverkocht is. Dus het is toch, ja, het is aan de ene kant jammer, maar ook zeer vreugdevol dat we geloof ik vanavond nog vier of vijf exemplaren hebben en dan is het even uitverkocht. Maar we gaan natuurlijk uh, begin volgend jaar met een herziene uh, nieuwe uitgave komen. Maar vanuit het lectorium Roos Crucianum hebben we ook een boek... wat heet De Chinese Gnosis. En dat is een uitleg van de Tao Te Ching van de eerste 33 versen. Ik heb dit boek twee weken geleden weer eens een keer van A tot Z gelezen... En ik kan u zeggen, het is meer dan de moeite waard. Um, nou, dan ben ik door mijn reclame tijd heen. En dan zou ik heel graag het woord willen geven aan Ellie Nooijen, onze spreekster van vanavond, auteur van het boek Hart voor Tahoe. Ja, ja, weg ja. met die, weg met die robbel. Het <coughs> de microfoon eigenlijk aan. Nee, mee, hè? nee, hè? Nee, hè? Ik weet niet nee, hoe dat, dat ik moet. Hé? <laughs> <He? laughs> of ik heb één. <laughs> <laughs> Gewoon een knopje waarschijnlijk. Oh. Ja, ja, ja. Ah. Nou, nog kijken of hij doet, u het ja. kunt horen. Ja. Ja. Ik heb altijd een slechte relatie met microfoons. Ze, gaan, uh, ze staan nooit goed, dus als u me niet kunt horen achteraan... ...dan steek uw vinger op, dan vraag ik aan onze technische man of hij er wat aan doet. Um, er zijn nog hiervoor uh, nog stoelen uh, vrij, dus als u zegt... Uh, ...ik zit liever toch wat dichterbij in verband met contact... Dan uh, is daar natuurlijk uh, gelegenheid voor. Want uh, ik heb de avond zodanig ingedeeld dat ik uh, dat steeds uh, een kort stukje tekst uh, overdraag. En meteen daarna u gelegenheid geeft om daarop te reflecteren. En dan is het wel handig als we een beetje in elkaar het blikveld zitten. Uh, maar als ik zeg, ik voel me liever op mijn gemak, beter op mijn gemak als erin. Ik hoor zelf ook tot de mensen die zich graag achterin verschuilen, dus ik heb alle begrip. Uh, we zullen twee stukjes tekst doen en twee keer een reflectie. En daarna is er pauze. En dan na de pauze uh, gaan we weer verder. Ik zal het iedere keer aan de hand van een tekening wat uh, proberen te verduidelijken. Ik heb begrepen dat er een aardig wat mensen zijn die dus de afgelopen module over Tao niet gevolgd hebben. Um, ik denk dat het niet erg is. Het is natuurlijk weer wat gemist, maar voor vanavond is het denk ik niet erg. Um, dan gaan we gaan het vanavond hebben over Tao en over onszelf. ...en over de relatie die wij hebben met Tao... ...of die we misschien niet hebben met Tao. Wij mensen zijn in feite tweevoudige wezens. We zijn gezien onze stoffelijke verschijning een keertje geboren. Dus ooit waren we er niet, nu zijn we er een tijdje. En we weten zeker dat we weer een keertje er niet meer zullen zijn... ...ook al kunnen we ons daar niets bij voorstellen. Het zal toch een keer gebeuren. En we zijn qua energie, zijn we tijdloze wezens. Die energie die komt uit een mysterieuze bron. Een bron die weer uit het onnoembare voortvloeit. En het onnoembare, dat noemen we Tao. Tenminste, in de Chinese filosofie wordt dat Tao genoemd. In andere religies wordt het anders genoemd. In het boek Hart voor Tao staat centraal hoe de gerichtheid van de mens, van ons mensen, op onszelf en op ons eigen belang, hoe die in een betere verhouding, een juistere verhouding tot het tijdloze mysterie zou kunnen gebracht kunnen worden. Het leidraad daarbij is de Dao De Jin van Lao Tse. Is iedereen bekend met de Doude Jin? Weet van het bestaan ervan? Ja. Ik zou willen beginnen bij het begin. Het eerste vers van de Tao Te Ching. En dat gaat ongeveer als volgt. Er zijn verschillende vertalingen van. Ik heb er een uitgekozen die me het meest passend lijkt. Tao als weg die gevolgd kan worden is niet het permanente Tao. De naam die genoemd kan worden is niet de eeuwige naam. Niets. Is, het, is de naam voor het begin van hemel en aarde. En iets is de naam voor de moeder van de tienduizend dingen. Daarom is vanuit het permanente niets zijn mysterie te schouwen. En is vanuit het permanente bestaan zijn limiet te schouwen. Beide ontspringen samen, maar hebben verschillende namen. Samen zijn ze diep te noemen. Het nog diepere dan het diepe is de poort van alle mysteries. Het is een behoorlijk cryptisch vers, wat ertoe uitnodigt om de, je er voor open te stellen en erop te bezinnen. Het gaat over Tao, maar er wordt meteen bijgezegd dat Tao als weg die gevolgd kan worden niet de tijdloze Tao is. Want Tao betekent in het Chinees gewoon letterlijk een weg. Maar Lao Tse hebben verwijst daarmee naar het onnoembare mysterie. Een Tao is iets dat niet tot onze wereld behoort. En het is nooit ontstaan, het zal nooit verdwijnen. Tao wordt daarom ook wel een mysterie genoemd. Het is onbepaalbaar, niet aan tijd en ruimte gebonden. En toch is het volkomen met. De wereld van de tijd en de ruimte met ons universum verbonden. Toch is touw niet iets wat we aan kunnen wijzen. We kunnen niet zeggen, kijk daar is het. Dat zou betekenen dat het op een andere plaats niet is. En dat is onmogelijk, want touw is alomtegenwoordig. Het, is, het wordt ook wel vergeleken met een oneindige cirkel waarvan de omtrek nergens en het midden overal is. Want toen ons universum nog niet bestond, was Tao er al. En wanneer dit heelal op zal houden te bestaan, zal Tao er nog steeds zijn. Dit heeft wat consequenties, wat voor ons eigen leven. Omdat Tao alomtegenwoordig tegenwoordig is, houdt dat in dat het zich ook in ons bevindt. En niet alleen in ons mensen, maar in de hele kosmos. Tau is in iedere tijd tegenwoordig en in iedere ruimte tegenwoordig. Daarom wordt ook wel gezegd dat Tau zowel heel dichtbij is als uiterst ver weg. Heel dichtbij omdat het Tau zich ook in ons bevindt en ver weg in de zin omdat we ons Tau niet toe kunnen eigenen, niet kunnen pakken, het niet kunnen horen of zien. In die zin doet het zich aan ons voor als ver weg zijn. En het is tegelijkertijd in ons eigen hart. Naast de Tao de Ching bestaat de Taoïstische kanon uit nog meer boeken. En een daarvan heet de ne Nei Ye. En daarin wordt over Tao gezegd. Hoe stil is Tao. Niemand kan zijn geluid horen. Hoe vlakbij is Tao. Hij zit wel rempel in ons hart. En hoe stiller ons hart is, hoe meer wij ons openstellen, openstaan voor het mysterie. De tweede regel van dat eerste, zo cryptische vers van de Dao De Jing, die zegt de naam die genoemd kan worden is niet de permanente, niet de tijdloze naam. We hebben woorden nodig om ons bewust te worden van het mysterie. Maar woorden vormen altijd een grens in welke taal dan ook. Want door ergens een woord aan te hechten, isoleren we het van iets anders. Denk bijvoorbeeld aan de gewoonte om kinderen bij de geboorte een naam te geven. En hiermee onderscheiden we het kind van andere mensen. En onze naam onderscheidt ons ook weer van anderen. Zouden we een, een naam geven aan Tao, dan is dat eigenlijk een oneigenlijke naam. Omdat Tao niet onderscheiden kan worden van iets anders, want het is immers alomtegenwoordig. Lao Tse zegt zelf hierover dat de naam Tao een naam is, een soort bijnaam. Een naam bij wijze van spreken. Over taal kan dus niets gezegd worden. Alles wat we erover zeggen is bij wijze van spreken. De tekening die u op het bord ziet, drukt dat uit. Nog niet. Ja? Die zien we nog niet. Staat er staat geen tekening. Oh, Niks. Ja. Oh. Ja. Ja. Je bent heel slim. Ja. Ja. Dan zou u denken van. Als we dan over taal toch niets kunnen zeggen, dan sta je hier ook maar een beetje poppenkast te, te houden vanavond. Want alles wat je erover gaat zeggen, dat kan ik per definitie tussen aanhalingstekens plaatsen. En dan heeft u in zekere zin groot gelijk. En toch is er over taal ontzettend veel geschreven en gezegd. Om de dood eenvoudige reden, omdat het alomtegenwoordig is en ook in ons is. En daarom iets van ons vraagt. Het probeert met ons in contact te komen. En daarom is het heel belangrijk om erover te spreken. Maar er zit een addertje onder het gras. Want Tao betekent in het Chinees dus een doodgewone weg. En dan denken wij, Westerse mensen, meteen aan een weg met een mooi begin en een einddoel. En als we dat bereikt hebben, dan zijn we waar we wezen willen. En zo'n soort weg is Tao dus niet. Er is een Vlaamse sinoloog, Ulrich Librecht, geheten, die heeft iets heel kernachtigs gezegd over Tao. En wel, het Chinese woord voor Tao is weg. Maar opgepast, Tao is geen bestraten weg die daar weg ligt te wezen, ook als niemand erop loopt. Tao is meer de weg die een vogel door de lucht aflegt. Vogelweg, wegweg. De weg rolt dus achter je aan als een loper en daarom kun je niet terug. Dat houdt in dat wie de mens, de mens die Tao gaat volgen, dat hij niet meer terug kan naar de oude mens die hij eens was. Want samen met het gaan van de weg verdwijnt zijn oude zelf. <coughs> Anders gezegd, houdt dat in dat Tao volgen niet betekent dat ons kleine ikje, onze tijdelijke natuur, dat die mooier zal worden of volmaakter of leuker, interessanter of dat wij uh, bijzondere eigenschappen gaan ontwikkelen als we de weg tot Tao gaan die ons gezellig onderscheiden van andere mensen die die weg dan niet zouden gaan. Dat zijn allemaal gedachten die in ons opkomen... die vanuit ons tijdelijke ikje voortkomen. En gedachten waarmee we ons eigenlijk isoleren van het mysterie. We denken dan dat het om ons gaat als tijdelijke mens. En wij tijdelijke mensen zijn gewenst om overal grenzen tussen te plaatsen. Dat doen we omdat we woorden gebruiken. Woorden plaatsen grenzen. Maar tussen taal en ons kan geen grens bestaan. Dat zou betekenen dat buiten mij ergens Tao is, maar binnen niet. Zo'n gedachte verwijdert ons van het mysterie. In het Taoïsme wordt al gezegd dat Tao als een kern, als een vonk in ons eigen hart ligt en dat dat van ons iets vraagt, namelijk ons leven zodanig te leiden dat we niets doen dat tegen Tao ingaat. En dat is nogal wat. Dat vraagt ontzettend veel moed. Moed om ons los te durven maken van alle denkbeelden, concepten en theorieën. Ook concepten, theorieën die we ons vormen over Tao. En de moed om ons volkomen ontvankelijk en leeg en vrij. Open te stellen voor het mysterie dat altijd en overal om en in ons werkzaam is. Lao Tse zegt dat het vraagt om de moed om af te zien van onze zelfzuchtige wensen, gedachten en emoties. En dat doen we door innerlijk stil te worden. Door innerlijk stil te worden kunnen we ons bewust worden van het mysterie en het in verwondering laten zijn wat het is. En dat vraagt om al het vertrouwde los te laten, één voor één. En wanneer wij stil worden in ons hart, kunnen we de werking ervaren die van het mysterie uitgaat. Het is een werking, een kracht, een energie die gekend kan worden, die ervaren kan worden. En Loutzee noemt die kracht de T. Het is een kracht waarmee de hele kosmos doordrenkt is, die ons leven mogelijk maakt, voedt en onderhoudt. En die kracht die kan tot ons spreken wanneer ons hart stil geworden is. En die spreekt dan zoals Loutzee het noemt als de leer zonder woorden. Het is een wijsheid die uitgaat van de tijdloze vonk in ons hart en die ons duidelijk maakt wat we hebben te doen of beter gezegd wat we niet hebben te doen om in verbinding met Tao te leven. Dat wordt door Lao Tse de leer zonder woorden genoemd. En het is een kracht die meer zegt dan 10.000 woorden ooit zouden kunnen want achter die woorden komt een straal van het mysterie mee. Tot slot van het eerste stukje zou ik een korte tekst hierover over willen dragen... ...van een andere taoïstische wijze, het zwangtje genoemd... ...die het zo zei over het mysterie van de woorden. Om vissen te vangen heb je een visnet nodig. Is de vis gevangen, dan kan het net vergeten worden. Om je bedoelingen duidelijk te maken heb je woorden nodig... Is de bedoeling begrepen, dan kunnen de woorden vergeten worden. Waar vind ik een mens die woorden vergeet, opdat ik met hem praten kan? Ik ben me ervan bewust dat ik in vrij korte tijd nogal wat informatie over u uh, heb uitgestort. En ik hoop dat u er niet sprakeloos van geworden bent. Want uh, een avond als deze krijgt zijn waarde door de wisselwerking tussen de spreker en de niet-spreker, waar waarbij we ombeurten van rol uh, wisselen. Als u wilt. Mag u wat zeggen, wat inbrengen? Iets wat, in, wat u belangrijk vindt, iets wat u denkt, ik snap er helemaal niks van. Of juist van, ik zou er iets aan toe willen voegen. Want wij zijn in feite allemaal mensen op de levensweg. En we hebben daar allemaal onze ervaringen. En iedere levensweg is verbonden met tau, omdat tau tegenwoordig is. Dus we zijn in feite allemaal ervaringsdeskundigen en hebben daarom recht van spreken. Dus ik geef graag het woord aan u. Het toch gelijk? Ja. Zeg maar. Uh, je zou uh, de vraag kunnen stellen hè, als uh, Tao zo algemeen, universeel uh, gesteld wordt, al tegenwoordig uh, de vraag stellen van is er eigenlijk ook dan mogelijk dat er geen Tao is of dat er iets tegen Tao ingaat of dat er iets niet accordeert met Tao? Het zijn eigenlijk twee vragen. De ene is van... Uh... Kan er ook iets, kan Tau er niet zijn? Daar is het antwoord nee. <laughs> en iets anders is: kunnen we iets doen wat tegen touw ingaat? Daar is het antwoord op: uh, alles. Ja, het meeste uh, wat we doen gaat tegen touw in, in de zin van dat we uh, op onszelf gericht zijn en daardoor niet op touw. Uh, dus de vraag: is dat erg? Uh, in het Taoïsme zegt men nee, dat is niet erg, want daarin doe je ervaring op. En je moet eerst uh, jezelf ontwikkelen en een, een zelfbewust mens worden. Wil je ooit uh, open kunnen staan, kun je ooit kunnen beseffen dat er nog iets anders is dan je eigen kleine leven. En daarin, uh, ja, in het Taoïsme wordt Tao niet opgevat als een soort... God die met een wijs vingertje kijkt van... Uh, gaat alles wel uh, naar mijn zin, zoals ik het bedoeld heb... maar die juist alle vrijheid laat voor iedereen... om zich de ervaringen op te doen... Uh, die men op wil doen om het leven te leven... zoals men dat wil leven. En daarin fouten mag maken... en daarin vergissingen mag maken. En, uh, omdat dat allemaal bijdraagt tot... Uh, Onszelf leren kennen. Mag ja, mevrouw eerst Ja, dat is... uh, ja ik, uh, ik voel het verschil wel aan, maar uh, u zegt, ze zeggen eigenlijk dus, als je je met je eigen kleine ikje bezighoudt, dan ben je er niet zo mee in contact. Maar toch is het overal. Dat, dat vind ik zo raar tegenstrijd. Zo van, het is dan niet in mijn kleine ikje, maar... Uh, toch is het daar, moet het daar ook wel zijn. Want het is overal. Ja. Dus het is zo tegenstrijdig. <laughs> ja, het is maar vanuit welk perspectief je het bekijkt. Hè. Uh, u heeft helemaal gelijk. Het, het lijkt heel erg tegenstrijdig. Uh, maar dat is het toch niet. Want omdat Tao overal is... Uh, staat je als mens, kun je twee dingen doen. Je kunt op jezelf gericht zijn. En dan is Tao er ook. Maar dan heb je toch een, een afstand gecreëerd, omdat je energie op jezelf gericht is. En als je dat even los kunt laten, even stil kunt worden van binnen, dan zet je als het ware de deur open dat er een, een straal van dat mysterie naar binnen kan komen. Dus het is niet zozeer vanuit, het, vanuit ons tijdelijke perspectief gezien kunnen we die keuze maken, Vanuit taal gezien is er een absolute verbondenheid. Mm -hmm. Is dat een beetje ja. wat u bedoelt? Ja. ja. Dank u wel. Meneer, die achter... Uh, mm. uh, kunt u uh, iets zeggen over waarin uh, het verhaal nu, wat u nu heeft gedaan, dat uh, zich onderscheidt van bijvoorbeeld uh, een boek als De stem van de stilte van Blavatsky? Of een, een andere... ja, het, uh, of een andere. Wijs, wij, wijsboek, ja, of een andere wijsboek, zegt hij. Ja. Ja. In feite niet. Het gaat steeds over, over hetzelfde mysterie. Het wordt alleen anders benoemd. Accenten worden anders gelegd. Maar het gaat over: het wordt eigenlijk vanuit een verschillend perspectief wordt het, uh, uh, belicht. En als je daar kennis van neemt dan hoor je ook steeds hetzelfde van een, een mens wordt stil en zet als het ware je oren open om dat te horen wat gewone oren niet kunnen horen. En ja, stil worden houdt in, wees even niet zo bezig met de dingen van alle dag. Daar moet je me natuurlijk wel mee bezighouden, maar dat hoeft niet de hele dag door. Je ja, kunt momenten inlassen waarin je ja, die ontvankelijkheid uh, mogelijk maakt. En dat vind je uh, heel erg mooi terug in de Stem van de Stilte. die je noemt. Stem van de Stilte is een boek die uit de theosofische uh, hoek komt, die door uh, mevrouw Blavatsky uit het, het Sanskriet vertaald is, maar... Het kan zijn dat ik dat niet goed zeg. Dat het uit het Pali komt. In ieder geval het komt uit India. Dan zou ik weer verder willen gaan met het tweede stukje. Dan gaan we daar even de, de grote tekentruc op loslaten. Dat was Nou, je ziet hier een bekend symbool. Wij leven, dus in, wij leven in een wereld van dualiteit. En alles is hier tweevoudig. En niets blijft zoals het was. Alles verandert voortdurend. <coughs> ik zou hier over via aan het woord willen laten. Nu met zijn tweede vers. En... Ik zal daar het eerste gedeelte uit overdragen. Als de hele wereld weet wat het mooie mooi maakt, dan is er al het lelijke. Als iedereen weet wat het goede goed maakt, dan is er sprake van het niet goede. Daarom, bestaan en niet bestaan brengen elkaar voort. Het moeilijke en makkelijke vormen elkaar. Het lange en korte modelleren elkaar. Hoog en laag steunen elkaar. Klanken en geluiden harmoniëren met elkaar. En eerder en later volgen elkaar op. Wat Lao Tse hier beschrijft, zonder de termen te noemen, dat is de werking van het yin en het Yang. En van die werking was men zich in het oude China al... Wel 10.000 jaar voor onze jaartelling bewust. Dat dat krachten zijn die in het hele universum werkzaam zijn. In onze tijd, de laatste decennia, is het in het Westen ook steeds bekender geworden. Yin en Yang zie je overal het symbool. Eh, bijna ieder kind kent het en vindt het mooi en weet hoe het heet. En we praten erover alsof Yin en Yang bekender van ons zijn... Oh ja, zo zit het in elkaar. Eerst heb je yin en dan houdt het op en dan heb je yang. En yin is vrouwelijk en yang is mannelijk en yin is de nacht en vrouw en yang is de dag. En nou, ze kunnen nog een hele tijd doorgaan. En dat is allemaal waar. <coughs> en tegelijkertijd zitten dus achter al die woorden, daar zit toch weer de uitwerking van het mysterie. En yin en yang zijn twee enorme kosmische krachten die in het hele universum werken. In alles, van het hele grote, van sterrenstelsels tot in het hele kleine, tot in cellen en atomen in ons lichaam. Ieder orgaan is yin of yang, iedere cel is yin of yang, iedere spier is, kent zijn yin en zijn yang. En dat gaat allemaal volautomatisch. En daarom vinden we het heel gewoon. En dan zeggen we, oh ja, dat ken ik. Yin en yang zijn... Krachten zijn uitwerkingen van het mysterie, van de kracht die van Tao uitgaat. En ze zijn elkaars complementaire. Het yin draagt het yang, de kern van het yang in zich, u ziet het op de tekening. Het donker draagt de kern van het witte in zich. En het yang, het witte, draagt de kern van het yin in zich. Nu is het, als we naar dit symbool kijken, is het een klein beetje misleidend. Want we zien daarin het Yin en het jang afgebeeld in volkomen harmonie ten opzichte van elkaar. Het een is niet groter dan het ander. Ze nemen evenveel ruimte in. En het tweede wat ons in verwarring kan brengen of ons zelfs kan misleiden, is dat ze statisch afgebeeld zijn, terwijl het in werkelijkheid dynamische krachten zijn kijk maar naar de dag die begint langzaam met de schemering en die loopt toe in helderheid en licht totdat het de zon op zijn hoogste punt staat en daarna neemt het licht langzaam maar zeker af totdat de zon onder de horizon verdwijnt en dan begint de nacht eerst weer met de schemering en dan wordt het al dieper en donkerder en dan tegen de ochtend wordt het weer grijzer dat is het licht, dus het is een, dat geeft de dynamiek aan van het yin en het yang. We zien daarin ook dat de beide ombeurten toenemen en tot hun uiterste grens komen. En bereikt dus bijvoorbeeld het yin haar grootste volheid, dan doemt meteen in de diepte het yang al op. Vervolgens neemt het yang toe in grootte en bereikt zijn uiterste volheid... En dan neemt de Jin in de diepte weer toe. Dat laat het symbool dus niet zien. Uh, als u op internet um, nou, bij YouTube filmpjes gaat kijken, u toetst daar Jin en Yang in, en beweging of movement, als u het in het Engels zoekt, dan um, uh, zijn daar een aantal hele interessante filmpjes die de dynamiek van het Jin en het Yang uh, veel beter laten zien dan het dit statische symbool doet. Um, ja, als u thuis komt zou ik u dat uh, zeker aanraden uh, om te doen. Wat is de bedoeling van het yin en het yang in verband met Tao en in verband met ons verblijf hier op aarde, in dit lichaam? Door het yin en het yang veranderen de dingen voortdurend en daardoor... ...maken wij kennis met een heel scala aan ervaringen. Leuke ervaringen, minder leuke ervaringen. En het paradoxale is zelfs dat we er dus ervaringen... ...die we aanvankelijk heel leuk vonden... ...dat die zich om kunnen keren in iets wat we helemaal niet leuk vinden. En akelige gebeurtenissen die we nou eenmaal allemaal meemaken... ...daar kunnen we van ontdekken na verloop van tijd... Dus ...vaak vele jaren later dat ze ons goed gedaan hebben. Dat we er iets van geleerd hebben... Dat we, waardoor we een rijper mens zijn geworden... een meer completer mens... Uh, uh, wat milder zijn geworden... wat meer begrip hebben ontwikkeld voor een, uh, een ander. Uh, door die werking van het yin en het jang... die is, zoals alles in deze wereld, tweevoudig. En de eerste werking is dat die ons vormt door al die ervaringen... tot de mens die we nu zijn. En de tweede werking is... dat als we... daarin... een zeker zelfbewustzijn... hebben ontwikkeld... en dat we onszelf... in enige mate hebben leren kennen... dat de werking... van het yin en het yang... ons zodanig heeft geschuurd... en geschaafd en gepolijst... dat dus die tijdloze kern... in ons eigen hart... ...dat we ons daar bewust van gaan worden. Dus het Jin en het jang maken aan de ene kant mogelijk dat we ons kunnen ontwikkelen... ...en aan de andere kant maken ze mogelijk dat we ons bewust kunnen worden van het tijdloze in ons. En wanneer we ons daar bewust van gaan worden... ...dan staan, zijn we eigenlijk klaar en bereid om in die innerlijke stilte te gaan... In die stilte van het mysterie in ons eigen hart. En dan kunnen we vervolgens kiezen voor waar wijden waar, waar we ons leven aan toe. Aan nog meer voor onszelf. Het kan, het mag. Geen taal, geen kracht die zegt, oh nee, hier, hier ligt de grens hier is de limit. We kunnen daar helemaal zelf de verantwoordelijkheid voor nemen. We kunnen ons ook openstellen voor het mysterie. En bijvoorbeeld zo'n boek als de Tao Te Ching gaan lezen. Waarin Lao Tse hele duidelijke dingen schrijft over wat heeft de mens dan te doen die zich met Tao wil verbinden. En dan is het paradoxale dat hij eigenlijk niet zoveel te doen heeft. Hij heeft voornamelijk iets niet te doen. Eigenlijk een heleboel niet te doen. Misschien wel alles niet te doen. Maar dan moeten we dat wel goed begrijpen, want wat betekent niet dat we dat uh, gezellig achterover kunnen leunen en zeggen van... het komt allemaal vanzelf al in orde, ik hoef namelijk niets te doen. Het Jin en het Yang houden elkaar dus voortdurend in beweging... en dat is mogelijk omdat ze zich bewegen rond iets wat niet mee beweegt. En dat bevindt zich in het midden. U ziet het in de tekening als de rode stip in het midden... en dat stelt Tao voor, of een afspiegeling van Tao... Eigenlijk is het onzin om iets tao te tekenen, zelfs in rood typisch. Waanzin, maar je moet iets. Zoals dus je woorden nodig hebt, heb je soms ook een tekening nodig. En die rode kleur valt lekker op. Dat is dus dat wat niet meebeweegt. En in zich in het midden, in het centrum van alles bevindt. En dat wordt in het Chinees een yong genoemd. Dus we hebben het yin en het yang. De twee polariteiten die voortdurend in een tegendeel veranderen en die draaien, die bewegen, die vormen en dat is mogelijk dankzij het tijdloos midden. kunnen uh, Een voorbeeld, stel dat je op het strand, een mooie glad, glad strand, daar wil je een hele grote cirkel tekenen, aan een passer heb je dan niks. Maar je steekt een stokje, zo diep en stevig mogelijk in het zand. Je maakt er een lang touw aan vast met aan het eind weer een stokje. En dan span je dat goed strak en je loopt dus om het midden heen, van het he? stokje in het midden heen. Het stokje beweegt niet mee, touw wel. En je krijgt een prachtige volmaakte cirkel. Dat is eigenlijk de, zoals Yin en Yang werken. Die kunnen zich zo vrij bewegen dankzij iets wat niet mee beweegt. En wat niet meebeweegt, beweegt, dat is de afspiegeling van Tao. En die afspiegeling die hoort niet bij onze wereld van tijd en ruimte, waarin alles geboren wordt, zich ontwikkelt en er ooit een keer niet meer zal zijn. Het, de afspiegeling van Tao, de jong in het midden, is als het ware een stukje tijdloosheid te midden van de tienduizend dingen. Een afspiegeling van het tijdloos Tao in de wereld van de tijdelijkheid. Heel paradoxaal. En wij mensen dragen dat stukje tijdloosheid met ons mee. Tenminste, dat denken we. In feite draagt het tijdloze ons met zich mee. En van dit tijdloze, onveranderlijke midden... En onveranderlijk moet je dan zien in dat het niet gepolariseerd is. De jong, de kern, de roos, zoals wij dat in het rooskruis noemen, het oeratoom, dat is niet gepolariseerd. Dat betekent dat het dus niet ooit een keertje geboren is, zich ontwikkelt en dan er een keertje niet zal zijn. Het is in die zin is het niets, in die zin is het een onveranderlijk maar niet statisch in de zin van dat er niets door gebeurt. Er gaat een kracht vanuit, als een roep aan ons, als een soort oproep, om ons te herinneren dat we tweevoudige wezens zijn, tijdelijk naar onze vorm, naar ons bestaan, aan ons ego, en tijdloos naar de kracht en de Tao in ons, en tegelijkertijd overal om ons. En daarmee kunnen we ons verbinden. En ook hier spelen Yin en Yang een hele belangrijke rol. Maar nu gezien van dat als dus de tijdelijkheid afneemt. Of als de tijdloosheid toe wil nemen, zal de tijdelijkheid af moeten nemen. En wanneer wij ons als tijdelijke mens ontwikkeld hebben en gaan verlangen naar het tijdloze in ons... dan neemt ons ik als het ware af. En het tijdloze in ons neemt toe. En dat is bepaald geen verlies. Leest u daar alle oude geschriften en ook moderne geschriften... over mensen die deze ervaringsweg zijn gegaan, maar op na. Het voert tot een gelukzaligheid, tot een rust... Terwijl die geen doel is. Als wij denken van ik wil heel graag tot de rust komen en tot gelukzaligheid. En ik heb begrepen dat het daarvoor minder moet worden. Mijn ego moet minder worden. Dan zou het kunnen gebeuren dat we denken ik wil ontzettend graag wil ik minder worden. Ik wil zo graag minder worden. En het lukt me allemaal niet. En dat is ook een ervaring die we opdoen van... Er is een verlangen vanuit waar we ons van bewust zijn, vanuit ons ego. En tegelijkertijd willen we vanuit ons ego alles in het werk zetten, stellen, om dat verlangen te vervullen. En hoe beter we ons best doen, hoe slechter het lukt. En de truc is om los te laten. En dat is nou toevallig het moeilijkste wat wij mensen vinden om te doen. Het vraagt opnieuw om stil te worden. Ik wil ook dit stukje besluiten met wat Zwangtje hierover zegt. Hij noemt de mens die zich tot Tao richt, die zich open wil stellen voor Tao, noemt hij de wijze. En hij zegt over die wijze, de wijze is stil. Niet omdat men zegt dat stil zijn goed is, maar omdat geen van de tienduizend dingen in staat is om zijn hart te beroeren, daarom is hij stil. Wanneer het water stil is, dan weerspiegelt het alles tot aan de baard en de wenkbrauwen toe. Het oppervlak is zo zuiver waterpas dat timmerlieden het als model nemen wanneer het water dat stil is zo helder wordt hoeveel te meer dan nog de geest ja, daar zou je bijna niks meer op terug durven zeggen hè? Ik toch, uh, wou ik u die gelegenheid wel, wel bieden? Uh. Ja, mevrouw. Uh, het mysterie van schepping uh, klinkt in mij mijn leven lang al als een heilige drie-eenheid. Uh -huh. Hoe kan ik dat relateren aan het duale van Yin-Yang? So. Heeft iedereen de vraag kunnen verstaan? Nee? Uh, mevrouw zegt, ik heb het, het scheppingsministerie altijd ervaren als een drie-eenheid En hoe kan ik dit in verband met wat nu gezegd is brengen? Zeg ik het zo goed? Dat is een pittige vraag. Uh, kunt, misschien helpt het als u... Uh, ons duidelijk maakt wat u met de drie eenheid bedoelt. Uh, <coughs> Niet om er van af te wezen, maar dan begrijp ik beter waar uw vraag uit voortkomt. Um, ik kan er woorden aangeven als er is een these, een antithese en een synthese. Mm -hmm. ja. mevrouw zegt uh, ik kan er woorden aan geven door te zeggen er is een these, een antithese en uit die vereniging daarvan komt een synthese en um, dat is zeker dat is zeker waar en het merkwaardige feit doet zich voor dat die synthese na verloop van tijd weer gaat fungeren als een these en die gaat weer een antithese, zich ontwikkelen tot de antithese. En dat wordt weer een synthese, die opnieuw... Zo. Uh, u beschrijft daar eigenlijk mee de werking van yin en yang. Die dus uh, in elkaars tegendeel verkeren, maar daarin een, een punt van evenwicht doorgaan. Dat ziet u dan afgebeeld in dit symbool. En, maar alles in deze wereld is uh, veranderlijk. En daarom uh, zal dat punt van evenwicht, die synthese, ook weer omkeren in een nieuwe situatie. En wat uh, Lautze hierover zegt, is dat dat een beweging is die met de tijdelijkheid te maken heeft. En die uh, zinvol is, we we dat net al een beetje uitproberen te leggen, die ons ontwikkelt en ons bewust maakt. Uh, van onszelf en daardoor ons ook bewust maakt dat wij verbonden zijn met uh, het tijdloze. En dat dat ook iets van ons vraagt. En in dat tijdloze bestaat geen these, uh, antithese en synthese, omdat er geen dualiteit bestaat. Dit roept een nieuwe vraag op. Nee. Ik hoor u heel duidelijk zeggen, het brengt ons tot een bewustzijn ja. daarvan. En, ja. en dat punt, dat hoor ik nog niet terug in het verhaal wat u tot nu toe vertelt. Edith. Ja, mevrouw zegt het, uh, het thema bewustzijn is nog niet voorgekomen in mijn uh, verhaal. Dan uh, ben ik blij dat u me op attent maakt, dat heeft u ook gelijk in, uh, met uh, het komen tot zelfkennis... Uh, bedoel ik wel bewustzijn krijgen van wie wij zijn. En bewustzijn is natuurlijk een, een heel moeilijk thema... om uh, even in een paar woorden duidelijk uh, te maken. Maar we, we begrijpen allemaal wel enigszins wat ermee bedoeld wordt. Uh, dat we ons iets realiseren wat we daarvoor ons nog niet realiseerden. En dat dat te maken heeft met... Uh, met wie wij zijn, maar ook de wereld waarin we leven. En die wereld die weer ingebed is in dat grote mysterie. Dat zijn allemaal stappen, treden van, uh, van bewustzijn. Maar niet allemaal van ego-bewustzijn. Dus dat is het lastige. Ja. Zijn er nog meer mensen met moeilijke vragen? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. <tossum> Misschien een aanvulling over dat... Je had het net over een filmpje op YouTube, hè? Ja. En als je daar... <tossum> in de torens, de torus is het magnetische veld van iedere bol, mm -hmm. en daar komt dan het yin yang symbool ook in terug en dat kan je die anima <lacht> in de animatie heel goed zien. Wij hebben <lacht> uh, de yin yang als wit en zwart, maar dat kan je dus ook als positief als vrouwelijke en mannelijke zien. Mm -hmm. En die, die vorm van het mannelijke gaat altijd via het hart, het midden, over in het vrouwelijke. En in het midden is dus geen polariteit. Mm -hmm. Als je dat filmpje goed aanschouwt en dan beseft dat dat zich in alles voordoet, mm -hmm. dan een heel mooi. Het heeft mij een heleboel uh, inzicht gegeven. In, het zit in het melkwegstelsel, in het hele iedere in iedere molecuul, Dat Dat midden, dat tijdloze midden zit in alles. Ja. En daarin zit de verbinding in alles. Ja, wat meneer heeft u meer kunnen horen ook in deze hoek. Ja? Wat uh, meneer zegt is dus al eigenlijk. Een, een, een puur taoïstische opvatting... dat is het, uh, het gepolariseerde in al het bestaande zich manifesteert... en dat het zich kan manifesteren dankzij iets wat niets is. Iets wat niet mee beweegt. En dat is makkelijk gezegd. <lacht> dat klinkt dan ook meteen heel aardig, maar... ja, dan komen we toch weer op het bewustzijn terecht... van iets, iets hier begrijpen... En erom lachen misschien, hartstikke goed. En beseffen. Dat vraagt eigenlijk om, om een heldere, open, open mind en open... Ja, geest durf ik amper te zeggen, omdat het zo'n beladen term is. Het vraagt om openheid, om zonder vooroordeel te kijken naar de dingen zoals ze zijn. En daarin ja, het mysterie... De kracht van het mysterie eigenlijk. De werking waar te nemen. En dat doet zich paradoxaal voor door goed naar het alles wat beweegt te kijken. Omdat je beseft dat het alleen maar kan bewegen dankzij iets wat niet, niet mee beweegt. Ja, zoals die cirkel in het strand om het stokje. Weet u toevallig ook de, hoe je kunt zoeken op internet naar, die, naar dat filmpje? Ik, ja, de torens. De taal in de torens. Tao toer in de torens. Ja, okay. Daar komt het allemaal voor. <laughs> nou, dat kunnen we misschien in de pauze even opschrijven. Touwen in de torens. Dat vind ik wel leuk trouwens. Wat ja. Ja. Ja. Dat is het torens dan? Een torens, dat zijn de magnetische krachtlijnen om een bol. Oh, ja. en, en dat komt allemaal naar de midden toe. Via, op de evenaar is dat heel rustig. En dan cirkelt het via de noord van de binnen. Dan net zo'n polder die als in je hoofd En aan de andere kant komt het weer buiten. Hoe speelt u dat? T-O-R-I-S. Nee, T -t ja. Zo simpel kan het zijn. Ja. Ja. Ja. ja. Ik zat te denken dat het steeds over minder en minder worden. Hè? Mm -hmm. Maar, merk je dat? Wat openbaart huh? zich dat? Wat, wat gebeurt er dan? praktisch mm -hmm. heeft u de vraag kunnen verstaan ja. hoe openbaart zich het minder worden we willen wel graag resultaat zien van onze inspanningen. Ja. het grappige is dat hoe meer resultaten we verwachten uh, hoe minder we het uh, zullen bereiken er wordt ook wel gezegd dat uh, Tao de weg is om niet te volgen in de zin van dat als we... We zijn zo gewend om... Als we in deze wereld iets willen bereiken... Dat we ons ontzettend in moeten zetten. En dat we getoetst worden... Op bij iedere stap die we zetten. Of we het goed gedaan hebben of niet. Of we een zesje hebben of een tien. Loslaten. Wie zal zeggen... Ik denk dat ieder mens alleen... Uh, voor zichzelf... Uh, kan ervaren... Dat er door een, een steeds proberen zich weer met de tijdloze te verbinden, dat er iets in hem plaatsvindt wat hij niet kan benoemen. Hij kan toch moeilijk zeggen van goh, het lukt me zo geweldig om, om allemaal minder te worden. <lacht> nee, van, Gaat niet. Dus ja, daar staan we dan. En dan wordt ook wel gezegd dat we het doen om niet. Dus doen om omdat we ja, zoals we van een, een baby die net geboren is helemaal puur kunnen houden zonder er iets voor terug te verlangen. Zonder dat we om ons heen kijken om bevestiging te krijgen of we wel voldoende liefde betonen. Of we doen het gewoon spontaan. Maar ik weet niet of dat het antwoord is op, nee. op de vraag. Nou weet ik het nog niet. Het <lacht> <lacht> lijkt me eigenlijk wel heerlijk. <lacht> <laughs> nou, ik, um, wat, wat Marjan zegt, er komt meteen met mij iets heel simpels op, wat ik eigenlijk een meesterlijk voorbeeld vind. Toon um, Herman, die zegt: Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen. <laughs> <Ja>. <laughs> dus ik denk dat we eigenlijk even geen twee hondjes moeten zijn, hier wel even mm -hmm. even. Weg van die tweede te scheppen komt waardoor het spel ontstaat. Ja. Nou, zoiets. Ja. In die richting. Ja. Maar nou, Lautse die zegt ook wel: van als we dus onze de dualiteit in onszelf loslaten, dat dan als vanzelf, zonder opzet, spontaan, het, het gebeurt. Ja, je kan het ook omdraaien of doen door om te draaien een andere benadering eh, nastreven, bewustwording daarvan dat eh, minder, minder woorden zou kunnen zijn. Eh, andersom is het eh, meer worden. Eh, we kennen in het Nederlands wel eh, de uitdrukking vol van jezelf zijn. Mm -hmm. Ja, het liefst zeg ik dat over een ander. Maar ja, dus eh, dat, dat geeft iets weer dat dat iets anders wat niet hetzelfde is, het ik niet ik is, in de weg staat. Mm -hmm. Dus om dat te kunnen bereiken, of te, over, uh, te overkomen, moet je ook iets van ontlediging, ledigheid mm -hmm. nastreven, waardoor ja. iets uh, universeels, een niet ik, uh, ruimte en gebeuren, uh, daarvoor in de plaats kan komen. Mm kunnen horen wat Ik heb een, uh, misschien een aanvulling op de opmerking van mevrouw over minder worden. Uh, als je het verhaal van u goed volgt, dan zeg je meer en minder zijn eigenlijk twee tegengestelde dingen. Terwijl dus als je ergens minder wordt, word je ook ergens meer. Mm -hmm. Dan zou je kunnen zeggen ik word minder in doelstellingen naar ik word minder in ambitie, ik word minder in stress. En ik word meer in rustgevend, en ik word meer in acceptatie, wat natuur is. Dus het is een, die, die combinatie, dus het minder van u, heeft ook een meer ten mm -hmm. En dat is de situatie die, die ik even aangeef op bevelvoermerkingen. Op, op, op, op ja. Wat, is, wat zegt u? Dat is de ik het hier niet zeggen. Oh, dat is. Um, meneer zegt dat als, als je dus minder wordt naar ego-belangen, dat er dus iets anders in je meer wordt. Ja, heel kort samengevat. Uh, dat is zeker zo, en, en, en toch schaalt daar een additie onder het gras. Het zou touw niet wezen als dat niet zo was. Dat we ons daarmee zouden kunnen uh, vereenzelvigen. Dat we zouden kunnen toch uh, er, het ego door de voordeur uh, gedag zwaaien en het door de achterdeur spiekend binnenkomt. En zegt van, goh, kijk, mij eens even goed bezig zijn. En het levert me nog wat op ook. Ja, mevrouw? Ja, kun je, kun je dan niet zeggen van, ja, ik, ik word niet minder en ik word niet meer, maar je wordt je bewust van dat er meer is. Of net, een mevrouw die reageerde al op die, uh, hoe zeg ik dat, die alle tegenwoordigheid, dat taal er, er altijd is, mm -hmm. maar je bent het je niet bewust. Mm -hmm. En wat meer wordt, is denk ik het bewustzijn dat het er is. Ja. Niet dat taal meer wordt, mm -hmm. nee, taal dat zou niet kunnen. Het, taal nee. kan niet meer, ja. meer worden. Nee. nee, dat het te maken heeft met, met ons onze bewustzijn. Ja. En ons bewustzijn te maken heeft met waar we opgericht zijn. Dat is wat beetje wat u bedoelt. Ja. Ja, ik heb een keer een uitspraak gehoord, van uh, de leegte is niet niets. Dat vond ik een hele grappige uitspraak, omdat het eigenlijk een beetje vertelt van als wij minder worden en leger worden, minder vol van onszelf, zoals we mm hier -hmm. net zijn, mm -hmm. dan die leegte, die maakt eigenlijk dan ruimte en dan zie je dat dat niets, want tau is dan eigenlijk niets, mm -hmm. maar het is ook alles dus je gaat je dan realiseren dat dat niet niets is dat dat iets heel bijzonders is ja. daar wordt je je bewust van ja, ja. het is soms heel cryptisch omschreven hè? nee maar je bent heel helder ja dat ja. is kant ik heb ook wel het idee dat het, uh, het streven naar minder worden dat er niet heel aan is ik denk dat je mm -hmm. Misschien wel moet streven, daar helemaal niet naar moet streven. Het moet, en dat is, hoor, ik net ook zeggen, het moet gewoon een, een gevolg zijn van jouw bewustzijn. Mm het -hmm. ja. moet een gevolg van iets zijn, niet een streven naar, Nee, het is het gevolg van, ja. denk ik dan. Een gevolg van? van een het bewustzijn en dan vul je je leven in zodanig dat het gevolg daarvan een minder worden is. Het is in feite, voor mijn gevoel, zo'n omgedraaide actie. Ja. Zeker. Dat het uh, paradoxaal genoeg wel vraagt om een zeker besluit... ...een zeker bereid zijn tot... ...maar dat het uh, niet leidt tot de daad van... Uh, ...ik ga nu ze even minder worden... ...maar dat het een gevolg is van bewust, je bewustzijn, wie je bent en welke plaats je inneemt in het grote geheel. Is dat een beetje ja. samengevat uh, wat meneer zei? Ja. Dank u wel. Voor hele waardevolle bijdrage. Zullen we even pauze doen? Even een kwartiertje, krijgt hij nog iets uh, te drinken aan dan het geboden. En zo na een kwartiertje gaan we weer uh, verder. Kom.